ZFM, verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland moet nog rekening houden met veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de knooppunten Kooimeer en Rottepolderplein heb je drie kwartier tijdverlies. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam sta je een half uur in de file tussen de aansluiting met de N246 en Zaandijk. En je hebt ruim een uur tijdverlies nog op de N207. Van Alfa aan de Rijn naar Hillegom tussen Wouwbrugge en Leimuiden. Daar sta je op de N247. Sta je ook vast van Horen naar Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland. Want daar is de vertraging nog zo'n 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 circles I'm right. En wij een leuke vent. Omdat ik geen goed boek had om te lezen. Als mijn kamer me benoude en er niemand op bezoek was. Maar vooral als ik niet meer alleen was wezen. Dan vluchtte ik de stad in koos een hele mooie uit. Die mocht dan eerst twee pilsjes voor me kopen. Dan mocht hij met me mee en zeggen dat hij van me hield Op het moment dat we de deken zonder kopen De tijd dat ik zo was is volgoed achter de rug En ik het mensen seconden na terug Ik wil de eerste zijn Zit plaats had gevonden en de chauffeur niet op zijn.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 They see that we do that Yes, It's so true that yes. We've been through it yes. We got rich. Yes. See baby we've been too strong for too long And I can't be without you baby I'm Always stay No matter what Good or bad, bad thin, Right or wrong All day every day hey, Now if you're down on her Or don't believe this ain't for you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 Je gehoord, maar niets gedaan, totdat je zei, nou dan vaarwel, lang geslagen heb ik op bed gezeten, toen jij de deur al dichtgesmeten, zomaar, ik heb je zomaar laten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 Van Zandvoort. dit is ZFM. Man, no turning, no dit is ZFM.